Vanavond door Dit is en Karolimba denk aan die prijsvraag. Een prettige dag verder. In de dag wordt een Indonesisch vliegtuig vermist. Dat meldt de Indonesische reddingsdienst. Er zouden 54 mensen aan boord zijn. Het is een vliegtuig van de maatschappij Trigana Air. Op het overvolle Griekse eiland Kos zijn de eerste vluchtelingen aan boord gegaan van een groot vrachtschip dat daar gisteren is aangekomen. Daarna krijgen ze een ticket voor een andere boot die ze naar Athene brengt. Vanuit daar kunnen ze verder Europa inreizen. Op het Griekse schip worden alleen Syrische oorlogsvluchtelingen opgevangen. Nederland heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden op het Indonesische eiland Sumatra. Het comité Nederlandse Ereschulden onderzoekt een luchtaanval op Bouat in 1947, zo meldt het ANP. Bij het bombardement kwamen veel burgers om. Als het comité genoeg informatie krijgt van getuigen en nabestaanden, wil het een rechtszaak aanspannen. De politie heeft afgelopen nacht een man aangehouden die verdacht wordt van het neerschieten van een man in Groningen. Bij dat incident kwam gisteren een 42-jarige man om het leven. De politie kon de verdachte op basis van binnengekomen informatie vannacht in Den Haag opsporen. De verdachte is ook 42 jaar oud en zit vast. In de Amerikaanse staat New mexico zijn twee rivieren deels weer open nadat het water vervuild was geraakt door het afval van een goudmijn. Het ging mis toen medewerkers van de Milieudienst van Colorado... de verlaten goudmijn inspecteerden en per ongeluk een oude dam kapot maakten. Door de giftige stoffen kleurde het water mosterdgeel. Op de A2 bij Vught is vannacht een baby geboren. De ouders waren samen met de verloskundige op weg naar het Jeroen Bosch ziekenhuis. Maar dat haalden ze net niet. Agenten zetten een deel van de snelweg af. Vijf minuten na aankomst van de politie werd de baby geboren in de stromende regen. Maar moeder en kind maken het goed.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 En verder tussen de items door. Heel veel lekkere muziek live uit de haven van Zandvoort. Een goede middag tot aan 5 uur. Zandvoort op zondag.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 Forever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 Uit het nummer van Shaka Khan in een nieuw jasje gestoken. de single van Felix, dat was Ain't Nobody. Ja, Salford op zondag live vooruit de haven van Salford. Strandpavillon nummer 9. En wil je radio komen kijken en luisteren? Kom dan gewoon even gezellig langs. Toch, Albert Jan?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 Tot 9 uur vanavond de Message from the Beach van CWM. Tot de 9 uur vanavond live vanaf het strand inderdaad bij de haven van Zandvoort. Als dus je wil je radio komen kijken of luisteren, kom dan even gezellig langs. Ja, gaan we het hebben over de wedstrijden in de eredivisie, Albert-Jan. Dan gaan we eens even terug naar de vrijdag. Vitesse ontving Roda JC, 3 tegen 0. gaan we naar de zaterdag en dan moet ik dat lichtje weer aandoen.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 disco scene. Hey. And now Rogers and I'll be there. Ja, inmiddels uh, is hij uh, aangeschoven hier uh, in de Haaf van het Goedemiddag, Lex van der Hoorn. Goedemiddag, Rob. En het is geen zaterdagmiddag. En je bent zo waar uh, hier aanwezig. Ik ben helemaal uit me doen. Helemaal uit je doen. <laughs> Fijn dat je er bent op deze zondag. Ja. Dank, de Dank je wel. De speciale uitzending Message from the Beach. Yes. En wij zijn benieuwd met jouw message uh, over het weer. Ja. <laughs> nou, als je nou naar buiten kijkt.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 Ja, dat is vier meter Zandvoorts. Is, ja, precies. Het enige echte Zandvoortse weer. Het enige echt echte Zandvoortse weer. weer. Heel goed. Maar goed, we gaan de goede kant op, Lex. Ja, ja we gaan de goede kant je op. Hebt een we, we moeten nog weten, even positieve kant op, we gaan We gaan We gaan veel positieve we gaan de goede kant op. We gaan de goede kant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 Voor de allereerste keer. Kom niet meer Bij CFM Zandvoort, de singer van Omi en de cheerleader. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, hij zit uh, aan de tafel hier uh, bij de Haaf van Zandvoort. Goedemiddag, Willem van Deense. Goedemiddag. Hallo, welkom. Goedemiddag, Willem. Welkom in de uitzending. Want uh, je, gevraagd, uh, ja, je bent onze man uh, voor het circuit. Uh, even een stukje geschiedenis. Effe. Uh, het circuitpark Zandvoort uh, vierde in 2008 haar 60-jarig bestaan.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 we hebben uiteraard Max gezien, Verstappen, met Italia als Zandvoort. We hebben DTM achter de rug. Ja. Maar we krijgen ook nog een aantal mooie. Dan hebben we het onder andere over de historische Grand Prix, die ik net al noemde. En ook krijgen we de Masters nog, die in september plaatsvindt dit jaar. En niet te onderschatten qua evenement, qua uitstraling in de autosportwereld, dat is...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 Uh, nou, op een gegeven moment kan ik me nog iets uit het nabije verleden herinneren. Dat ik bij jou in opleiding was of met jou meeging naar het circuit. Dat je op een gegeven moment zei bij de Formule 3, maar de Masters. Dat je tegen mij zei van nou maak daar maar eens een foto van, Want dat kon wel eens een hele grote worden. Weet je nog wie dat was? Ja, zeker. <lacht> <lacht> Uiteraan, dat was Lewis, Lewis Hamilton. Ja. Nou, inmiddels, als ik het goed heb, heb in mijn hoofd, 41 Formule 1 races gewonnen. Dus ja, wat dat er gaat, dat is wel uitgekomen.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 Ik probeer vandaag te voorkomen Dat het me morgen niet meer schelen kan Ik heb het met het donker gehad Nu kies ik voor een zonnige dag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 Ja, race-spectakel, mag ik wel zeggen. Ja, geweldig evenement natuurlijk. Uh, als we zien hoe dat uh, gegroeid is uh, de afgelopen jaren. Uh, en ik ga er vanuit dat uh, dit jaar het ook weer een uh, bomvol is uh, natuurlijk. Je gaf het al een beetje aan, uh, oud Formule 1, uh, bolides en uh, coureurs. Ja, uh, nou vooral uh, de bolides De coureurs zijn ook wel oud uh, Formule 1 coureurs, maar die dan in andere klassen uh, wat de optredens doen, ook met de demos onder andere van BMW.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 En dat gaat mooi in elkaar over dan... Uh, ja, onder andere in het uh, museum dan. Ik, daar ben jij ook van op de hoogte Nederlander. Ja, aan. klopt. Daar, daar is een uh, museum tentoonstelling van Bira. Prins Bira was een van de eerste die hier ooit uh, Prix zei... Tot Lauda aan toe. En dat is dan in het uh, museum uh, waarvan alles uh, te zien is. Over ja, die, en uh, Gijs van Lennep uh, zal daar ook achter de présence geven. Nou, de, de ouderen onder ons die weten nu nog wel wie Gijs van Lennep is...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 Dankjewel Willem voor deze, inderdaad. Komst naar de haven van Standfoort. En tot zover uh, uh, zo uw weer van Standfoort op zondag. Dus zometeen na het uur zijn weer van drie uur zijn we er nog twee uur lang. Graag tot zo! En Enrique is de laatste. Hoping that the No bet it, do you tell her nothing, bet it time when we get it, uh. it's gonna be alright.